Dag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Burgemeester Schouten is op bezoek in de Rotterdamse wijk IJsselmonde. De afgelopen weken werden daar drie mensen doodgeschoten. Waarschijnlijk willekeurig. De gemeente en de politie riepen daarna mensen op om niet alleen meer over straat te gaan. Gisteren werd een 24-jarige verdachte opgepakt... En Volgens burgemeester Schouten hebben ze vrijwel zeker de juiste man te pakken. Ik denk dat we nu ook wel kunnen zeggen we hebben ook een, een, een mogelijke dader waar het ook wel echt, uh, nou, veel aanwijzingen hebben uh, dat hij ook wel de schutter is. Uh, dus ik hoop dat we daar ook meer wat meer de rust ook weer in de wijk terugkrijgen. Al begrijp ik ook, uh, nou, dat het natuurlijk ook best wel impact heeft gehad op de mensen daar. De verdachte was in een woning van een kennis toen hij werd opgepakt. En vlak daarvoor had hij het vuurwapen uit het huis naar beneden gegooid. En dat gebeurde niet lang nadat ook het derde slachtoffer in het ziekenhuis aan zijn verwonding is overleden. Het KNMI waarschuwt voor een glad weekend. Vanaf vanavond tot morgen vroeg kan het door bevriezing van natte wegen... glad zijn in het noorden en het oosten van het land. In de nacht van zaterdag op zondag gaat het sneeuwen en dan kan het in het hele land gevaarlijk worden op de weg. Rijkswaterstaat raadt de automobilisten aan om extra afstand te houden... en niet van rijksstrook te wisselen... en als het niet hoeft ook geen plotselinge stuurbewegingen te maken. Vanochtend kwam een man van 22 om het leven in Friesland... nadat hij van de weg was geraakt... Ook in de Noordoostpolder in Flevoland waren ongelukken door gladheid. Het aantal gewonden door de aanslag in de Duitse stad Maagdenburg is bijgesteld van 235 naar 299. En daarin zijn slachtoffers meegenomen die eerder niet bekend waren of niet gemeld waren. Op 20 december reed een automobilist van 50 met hoge snelheid in op bezoekers van een kerstmarkt in Maagdenburg. De verdachte zit nog steeds vast en waarom hij die aanslag pleegde wordt nog onderzocht. Voetbalclub Almere City heeft een nieuwe hoofdtrainer gevonden. De club heeft Jeroen Rijsdijk aangesteld... als opvolger van de in december ontslagen Hedwiges Maduro. Rijsdijk werd begin november nog ontslagen bij Sparta. Hij heeft in Almere nu een contract getekend tot aan het eind van dit seizoen. Almere City staat 17e in de Eredivisie. Het weer en ochtend is een mix van buitjes en zon bij een graad of 4. In het noorden en het oosten van het land kan het dus glad zijn vanwege natte sneeuw, nu al. En morgen krijgen we alleen in het noorden regen. In de rest van het land vooral droog en zonnig bij 3 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate.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 With sweet, I didn't blink, I let it in my eyes Like an exotic drink, the radio playing songs Heart, but you took my life, but you took my love some kind of boy, some kind of girl, just some kind of song. Zandvoort en de regio. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Amerikaanse staalbedrijf US Steel mag niet worden overgenomen door een Japans staalbedrijf. President Biden heeft de overname geblokkeerd. Hij vreest voor de nationale veiligheid, omdat door de overname een van de grootste staalproducenten van het land onder buitenlandse controle zou komen te staan. Medewerkers van bijna 2000 apotheken leggen volgende week twee dagen het werk neer. Ze staken op donderdag 9 en vrijdag 10 januari voor een hoger loon en een lagere werkdruk. Vanavond kan het glad worden op de weg. Daarvoor waarschuwen het KNMI en Rijkswaterstaat. Ook in het weekend kan het plaatselijk glad zijn door bevriezing en sneeuw. Het weer nu in het zuiden zonnig. In de rest van het land is het bewolkt en er is af en toe wat regen.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 Als het even kon, dan, bleef ik nog een nacht bij jou. Als het even komt dan, bleef ik nog een nacht bij jou. Dan zou ik zeggen dat ik op je wacht. En dat de toekomst naar ons lacht. Dan zou ik zeggen voor de zo stukken. Ik wil geen ander nooit. Jump in My They got steel it's so cool. They get angry at the weekend, then go back to school. So baby, here, it's what rules when it comes to making money. Say yes, please, thank you. Sometimes you want. Falling straight